7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rust in Britse steden, enigszins teruggekeerd. Ook beurzen in Azië weer in de min. En Mobiel niet langer duurste bedrijf ter wereld. In Britse steden is het vannacht relatief rustig gebleven. De politie was opnieuw massaal aanwezig op straat. En ook beschermde buurtwachten zelf hun eigendommen...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 Ook de opleving van de beurzen in Azië lijkt maar van korte duur. Overal is de handel geopend in de min. De Nikkei in Japan opende met een kleine 2% verlies. In Zuid-Korea leverde de Kospi direct 3,8% in. En ook de beurs van Hongkong verloor terrein. Gisteren sloot de Dow Jones-index ruim 4,5% lager... nadat ook, ook de Europese beurzen fors hadden verloren collega's vrezen onder meer dat de kredietwaardigheid van Frankrijk wordt verlaagd. Ook al zeggen kredietbeoordelaars dat daarvan geen sprake is. President Sarkozy heeft zijn vakantie onderbroken... en zijn ministers gemaand met plannen te komen... om het overheidstekort sneller terug te dringen. In Italië is het parlement vervroegd terug van recess en ook daar wordt gesproken over aanvullende maatregelen... om het tekort te verminderen.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 In Oeganda wordt al maanden geprotesteerd tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen. De regering van president Museveni wil dat Besikje wordt vervolgd... voor het aanzetten tot geweld. Maar een rechtbank bepaalde deze week dat er geen zaak is. Na de uitspraak riep Besikje op tot nieuwe protesten. Het vrijheidsbeeld in New York gaat eind oktober een jaar dicht. Het standbeeld wordt in die periode gerenoveerd voor bijna 20 miljoen euro... Het vrijheidsbeeld moet toegankelijker en veiliger worden. De kroon van het vrijheidsbeeld was na de aanslagen van 11 september 2001 bijna acht jaar gesloten. Twee jaar geleden werd hij weer opengesteld, maar het bezoekersaantal werd uit veiligheidsoverwegingen beperkt. De renovatie begint op 29 oktober. Liberty Island, het eiland waar het beeld op staat, blijft toegankelijk voor het publiek.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is donderdag 11 augustus. Het was relatief rustig vannacht in Engeland. Jeroen de Jager, onze verslaggever, was in Tottenham. En hij sprak daar jongeren. Zoals deze jongen van 11 jaar... die getuige was van de rellen. Uh, Ik ben 11 jaar oud. Het good is niet goed, want Londen is like. London's, like, falling down, like... Verder een reportage uit een vluchtelingenkamp. Steeds meer Somaliërs, namelijk, vluchten naar Kenia. En we hebben aandacht voor de koersen. Amerikaanse en Europese beleggers blijven erg zenuwachtig. Europese beurzen gingen onderuit en de Dow Jones eindigde gisteren 5% in het rood. Na een nerveuze en onrustige handelsdag. Ik ben nu redacteur André Mijnema hier. André, waarom was het dan gisteren weer zo hypernerveus? Nou, je zou kunnen zeggen, het, was, het is de voorbije twee, drie weken al hypernerveus op die beurzen. Gisteren was het ook, en eergisteren ook, nerveus. Alleen ging de koers even een andere kant op. De vet had s'avonds gesproken, had gezegd de rente blijft laag gedurende twee jaar. En dat gaf de beleggers het idee van, er gaat iets gebeuren, is het nog belangrijk of niet. Ze eerste mededeling, dus de eerste kwartier van de handel zakte de handel daarin op Jol zit weer in. Daarna vond men dat toch wel een, een mooi gebaar, dat je twee jaar lang de rente laag houdt, slaapt er de dag over, word je de volgende ochtend wakker en dan denk je bij jezelf, maar... Twee jaar lang de rente laag. Gaat het dan zo slecht met de economie? En, en wat heeft hij nou eigenlijk gegeven? En wat schieten we daarmee op in de schuldencrisis? Afijn, toen sloeg de onrust weer toe. Mensen gingen weer naar beneden kijken, door een donkere bril kijken... Namen hun winst of een verlies en de, de koersen zakten weer. Ik zou bijna zeggen, mijn moeder zei altijd tegen mij... eerst denken, dan doen, jongen. Uh, maar die handelaren doen dat niet. Nee, dat, dat, is, dat, is, dat is het malle eigenlijk in, de, in deze hele situatie. Je zou denken, als je dat drie keer nadenkt, dan, dan snap je het ook. Maar blijkbaar werkt dat niet zo. Mensen reageren vrij snel abrupt op datgene wat er op hen afkomt. Uh, op, op allerlei emoties, op allerlei geruchten die in de markt komen. Men reageert erop. Men, men, wij zouden zeggen, wij denken niet na... En dan krijg je dit soort hele volatiele, hele bewegelijke beursdagen. Eh, nou, een van die geruchten, dat ging dan weer over Frankrijk. Dat is op zich ook wel merkwaardig, want er al een paar weken wordt er geschreven... in ieder geval de financiële media over Frankrijk, de slechte positie. En hoe komt het dan dat gisteren opeens dat verhaal tot ja, zulke enorme hoogte stijgt... dat Frankrijk, het lijkt wel alsof Frankrijk ook onder vuur ligt? Ja, nou, het is een soort eh, smetvrees die over de, over de markten gaat. Het gevoel dat, dat de ene land, het andere land, de ene bankaire instelling de andere... En besmet. Griekenland was natuurlijk het probleem. Toen kwam Spanje-Italië plees boven poppen. Toen werd gedacht, ja maar stel nu voor, als, als, als we dat gehad hebben, als, als we nu over de rug van Italië en Spanje heen kijken, wie komt dan in vizier? Eh, Frankrijk. Frankrijk is namelijk een land met meer dan, of bijna 300 miljard aan investeringen door Franse banken in Italiaans staatsschuld. Als Italië in de problemen komt, afwaardering krijgt of wat dan ook gebeurt, of aan, aan, de, aan, de, aan het infuus moet, eh, dan komt dat direct, rolt dat door naar Frankrijk. Dus men begint nog rekensommetjes te maken en dergelijke meer. Het is allemaal niet zo ver. Maar het is dus dat, dat denken dat, dat over zo'n markt eilt dan. Nou, gisteren waren het gewoon geruchten dat Frankrijk zou worden afgewaardeerd. Uh, er sprake van, zeiden de kredietbeoordelaars. Uh, ze staan helemaal niet op review. Er is niks aan de hand. Uh, stabiele situatie. Maar de geruchten, die, die doen hun werk. Toen kwam het gerucht dat de Franse banken wellicht in problemen zouden komen. Elkaar geen geld meer durfden te lenen. Dat is Société Générale, de grootste bank van Frankrijk. Min 20? Op een gegeven moment ja, ja, dat die in het problemen zou zijn, misschien wel op omvallen zou staan. Omwille van de problemen in Griekenland, omwille van de problemen in, in Frankrijk of in Italië. Uh, en dan, dan doet zo'n markt in feite uh, zonder na te denken, de koers uh, in, in de Dieperik. En dan, dan zag er inderdaad de koers van het, van het aandeel en andere banken meesleuren want de smetvrees eh, naar na zo'n min 20 procent. Want dat is de verklaring voor het feit dat de banken op dit moment de grote verliezers zijn. De banken bank zitten natuurlijk knijpen in, de, in deze hele situatie. Ze zitten knijpen met, met die schuldencrisis, ze zitten knijpen met die staatsobligaties, ze zitten knijpen met, met, met, met elkaar. Want ze hebben ook allerlei belangen in elkaar. Ze zitten knijpen met uh, economische vooruitzichten die minder zijn. Waardoor zij misschien wellicht ook te maken krijgen met uh, wanbetalers en dat soort dingen. Dus... Uh, ja, de banken zitten zeg maar in het verdomhoekje. Ja, en de Europese beurzen die over twee uur uh, openen, uh, weer net zo onrustig? Ik denk het wel, ja. Het is voorlopig nog niet over. Woorden helpen niet meer, wo woorden trekken de markt ook niet vlot. Uh, de markt wacht op harde cijfers, op feiten, op gebeurtenissen... op maatregelen, op bezuinigingen, kortom, iets wat tastbaar is. En dat is er niet. Oké. Okay. We spreken je straks als die beurs ook weer open gaan. Dankjewel, André. André Meijner, maar was dat. Londen beleefde een relatief rustige nacht. De blauwe deken van duizenden politieagenten lijkt nog steeds te werken. Alleen in de wijk Eltham, in het zuiden van Londen, kwam het tot ongeregeldheden. Dit keer moest de politie niet optreden tegen rellende jongeren, maar juist tegen mensen die hun wijk wilden beschermen. Daarbij was de rechtsorganisatie English Defence League betrokken. These are local people, not EDL. These are patriots have come out to defend their area. Um, so the EDL come down, about 50 of us, to manage them and control them. Um, and, to, and to sort of guide them to make sure they don't, they don't move out of order. En zijn bezorgde burgers, patriotten zelfs, zegt deze man... die zelf lid is van de English Defence League. Ze willen hun wijk beschermen en de ideaal is hier... om ervoor te, te zorgen dat het ook gebeurt. En om te zorgen dat alles goed en rustig verloopt. Maar de demonstratie liep toch uit de hand. Zo'n 200 mannen van middelbare leeftijd vielen de politie aan... en gooiden met flessen. En ze bekogelden ook nog een bus en riepen steunbetuigingen aan de ideaal. Onrustige nacht dus in die londense wijk Eltham. Maar in andere wijken bleef het rustig. En nu het stof daar is neergedaald komen de vragen... hoe heeft het zover kunnen komen? Autoriteiten handelen het voorlopig op gewone criminelen... die hard gestraft moeten worden. Maar sociaal werkers in de buurt die denken daar anders over. Jeroen de Jager was in de noord londense wijk Tottenham... waar de rellen begonnen en hij ging op zoek naar een antwoord.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 De kleine Denzo, 11 jaar oud, sprankelende ogen. Hij noemt het de val van Londen, de rellen van afgelopen wekeinden in Tottenham. Hij heeft het ook gezien, liep eraan voorbij en bleef staan kijken. En hij noemt het gerechtvaardigd.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 En uit zo'n antwoord kun je lezen dat die, jeugdcentra, die gesloten jeugdcentra... niet snel weer open zullen gaan. Traks contact met onze correspondent Koert Lindeijer... over de hongersnood in de horen van Afrika. Hij was in het noorden van Kenia. Die ene file die er net stond, hij was al niet zo lang... maar twee kilometer in de buurt van Rotterdam. Die is weer opgelost, dus Kees Kwaks kan lekker naar de koffie. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. De Franse beursautoriteit moet zo snel mogelijk beginnen met een onderzoek. Dat vindt de Tweede Bank van Frankrijk, de Société Générale. Na geruchten op de financiële markten, waar het er net met André ook al over... ging de bankensector flink onderuit op de beurs. Nu contact met onze correspondent, Frank Renaud in, in Frankrijk. Frank, um, ja, die geruchten die gingen gisteren wel zo ver... dat ze zelfs min 20 op een gegeven moment stonden, hè, Société Générale. Maar wat willen ze dan allemaal onderzoeken? Wie die geruchten de markt in heeft gegooid? Nou, dat is onder andere wat Société Générale wil, ja. Wie, waar komen die geruchten vandaan? Maar dat weten we inmiddels. Want er was een Britse zondagskrant die schreef dat Société Générale aan de rand van het faillissement stond. Dat gerucht emmerde dus al een paar dagen op de beurs rond, inderdaad. Maar toen kwam gisteren Sarkozy ineens terug, president Sarkozy... Van, voor crisisoverleg op het Elysée vanaf zijn vakantieadres. Ja, en toen was er inderdaad paniek, inderdaad. En toen kwam dat gerucht opnieuw op, inderdaad. En duikelde Société Générale op een gegeven moment min 20 procent En eindigde op min 14,74 Normenval. En wat de bank nu wil inderdaad is van het onderzoek, is duidelijk maken waar het vandaan komt, de bron precies ook en ook vooral duidelijk maken, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste natuurlijk, aan de beleggers dat de bank er wel gewoon goed voor staat en protest aantekent als zo'n geruchte wereld in komt. Ja, maar goed, dat helpt niet ontzettend, zo ontzettend veel want die koers is er ondertussen af gegaan gisteren hebben ze dus veel geld verloren maar wat, wat willen ze dan uiteindelijk, behalve dat laat zeggen, het imago opvijzelen willen ze iemand aan de schandpaal nagelen, iemand veroordeeld krijgen? Als het kan, als daar een bewuste strategie achter zit, iemand zit voor, om dit soort informatie te lekken, ja. Maar vooral ook om die beleggers gerust te stellen, dat is de bedoeling. Zo'n onderzoek moet aantonen dat zij kunnen zeggen, kijk, zo staan onze financiën ervoor. Wij kunnen aan, aan alle verplichtingen voldoen, zegt de bank ook. De topman van de bank verscheen gisteren ineens op de Amerikaanse televisie. Allemaal bedoeld om de beleggers in een markt zoals deze gerust te stellen. Ja, en beginnen ze in Frankrijk al uh, een beetje nerveus te worden? Ja, ze beginnen, dat merk je aan dit soort reacties ook een beetje. Zo'n bankman die ineens dan op de Amerikaanse televisie verschijnt... Nicolas Sarkozy, die terugkomt van zijn vakantie voor crisisoverleg. Ja, ze worden nerveus. Dat heeft met twee dingen te maken. Allereerst hebben de Franse banken enorm veel geld... tientallen miljarden uitstaan in Italië bijvoorbeeld. En Italië is natuurlijk wel een van de landen die in de risicozone zit. Dus als Italië in problemen komt, dan komen ook de Franse banken in problemen. Maar ze beginnen ook in de politiek nerveus te worden. Zoals gezegd, Nicolas Sarkozy, crisisoverleg. Maar ook bij de oppositie. Ja. Vergeet niet, het is in Frankrijk verkiezingsjaren. Over negen maanden worden er presidentsverkiezingen gehouden. Nou, de socialistische kandidaat Ségolène Royal hield gisteren al een persconferentie over de financiële crisis... kwam het allemaal voorstellen. Een oud-minister van de regering, Sarkozy... kwam ook al met voorstellen vanaf zijn vakantieadres zelf. En hij zegt, er moet belasting komen op alle financiële transacties. En iemand als Marine Le Pen van Extreem Rechts... die heeft aangekondigd vandaag een ingelaste persconferentie te houden... hoewel ook zij op vakanties. Dus je merkt, economisch is er wat spanning, maar ook politiek begint dit nu de crisis, de financiële crisis, een echt verkiezingsitem in Frankrijk te worden. Het ja, kan een dodelijke cocktail worden. Het kan een hele dodelijke cocktail worden, vooral omdat ze het niet helemaal met elkaar eens zijn. Sarkozy wil flink gaan bezuinigen. En de socialisten weten ook wel dat er bezuinigd moet worden. Maar Sarkozy heeft bijvoorbeeld het voorstel gedaan om in de grondwet de regel op te nemen dat elke regering, links of rechts, moet streven naar een evenwichtige begroting. En daar zijn niet alle socialisten erover eens. Dus je hebt kans dat daar nog een beetje geruzie over gaat ontstaan in de campagne. Goed, het nieuws van vanochtend is dat de Franse beursautoriteit eigenlijk zo snel mogelijk met een onderzoek moet beginnen. Het voorstel is afgemaakt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 begin van de overtoom in Amsterdam. Het verkeer raast langs, de trams rijden en hier een winkel. Een bankje daarvoor, soepboer en stoker. Berber Soepboer, dat ben jij. Dat ben ik. En dit is jullie winkel? Dit is onze winkel. Wij verkopen jonge ontwerperskleding, Dus het zijn allemaal wat exclusievere labels. Daarnaast hebben we wisselende fotografie-exposities. Uh, is het onze studio, dus wij ontwerpen en naaien hier zelf. En we geven hier ook uh, naaiworkshops. Je bent zelf afgestudeerd aan de Rietveld Academie Mode. De radioroute gaat vandaag over kunstenaars in deze tijd van de crisis. Want je zal maar kunstenaar zijn. Hoe overleef je? En dat is onder andere door een eigen winkel te beginnen. Ja, dat is uh, wel de insteek. Dat is één van jouw inkomstenbronnen. Laten we naar binnen gaan en dan eens even rondkijken in jullie winkel. Deze week Mark Hamer op zoek naar de veerkracht van Nederland. Paspoppen staan voor de etalage... Ja, en binnen zit het Anne Stoker. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is jullie winkeltje. Ja, welkom in Dank de winkel. Je. De combinatie winkel atelier galerie. Ik zie een aantal klederen. Wat, wat hangt hier dan bijvoorbeeld? Um, nou, dit is bijvoorbeeld een Belgische ontwerper, Christian Wijnans. Um, daarnaast uh, Stad Nederlandse ontwerpers. Uh, net een nieuw labeltje like this, ook van jonge Nederlandse ontwerpers en Reality Studio. Een ontwerpers uit Berlijn. Op dit moment is het echt een mix van ontwerpers uit um, België, Duitsland en Nederland. En voor de winter krijgen we ook Scandinavische labels. Jij bent ook afgestudeerd aan de Rietveld Academie? Ja, klopt. In? 2006. En jij dan 2007. En jullie zijn deze winkel begonnen. Wanneer precies? 22 oktober 2009. Ja, volgens mij was het toen crisis. Ja. Wat merkten jullie er bijvoorbeeld van in de branche? Nou, wat ik wel uh, heftig vond om te horen was dat uh, Veronique Brankinho failliet was. En dat is een hele grote uh, Belgische ontwerpster. En dat was, dan komt het in één keer toch wel dichtbij dat je merkt dat in de branche uh, mensen er heel erg onder lijden. Ja, en toen dachten jullie toch, we beginnen een winkeltje. Ja, ik dacht toch dat het echt heel fijn zou zijn om op een plek te werken... waar je tegelijkertijd dus ook contact met mensen hebt en waar je probeert ook wat geld te verdienen. En uh, wij dachten dat dit concept het ook wel zou redden in de crisis. nooit bang geweest van, oh jee, uh, als je begint, hebben we wel genoeg klanten, komen er wel genoeg mensen binnen, kunnen we het wel betalen? Altijd. <laughs> <laughs> nee, al, ja, tuurlijk, altijd wel, maar we zijn, hebben het wel op een zo veilig mogelijke manier uh, gestart. Dus het is niet een... Uh, Weer wij... zo veilig mogelijk? Nou, dat we in ieder geval niet heel veel risico lopen. Dat mochten we failliet gaan, dat dat ons niet een enorme strop zal zijn voor ons. Maar we doen er ook alles aan om toch zoveel mogelijk te verkopen. En dat werkt op zich ook wel, zeg maar. Want de grote vraag aan jullie, kunnen jullie ervan leven? Nee, helaas nog niet. Want wat doe je daarnaast? Daarnaast eigenlijk um, bijbaantjes en af en toe um, opdrachten die echt bij het ontwerpen liggen. Maar uh, dat is allemaal op freelance basis. Dus uh, ik heb in de thuiszorg gewerkt... Uh, bij Smart Project Space. Uh, ik ga straks oppassen op mijn neefje en mijn nichtjes. Dat is iets dat is heel anders. Iets, dat zijn hele andere dingen, ja. En ik, heb, ik ontwerp uh, ook in opdracht. En uh, Berb en ik hebben samen... een hele leuke commerciële opdracht gehad... om een collectie te ontwerpen. Dus gelukkig zijn er ook dingen in onze branche waarin we ons geld mee verdienen. Maar dat is allemaal nog naast de winkel. Ja. Maar wat hopen jullie dan met deze winkel? Dat Is jullie, is jullie etalage? Um, ja, ik zou het niet alleen als onze etalage willen betiteren... omdat we toch echt wel een platform voor jonge ontwerpers willen zijn. Maar uiteindelijk hopen we natuurlijk ook wel uh, wat loon eruit te halen. Dat lijkt me wel wat uiteindelijk het uiteindelijke doel. Eigenlijk is dat wel fijn, hè? Ja. ja. Maar nu draait de winkel draait eigenlijk Kiet. Ja, dus ik denk dat we er gewoon nog meer tijd en energie in gaan stoppen. En uh, toch proberen dat het nog beter gaat lopen. En dat we er ook wat loon uit kunnen trekken. Zodat het voor ons ook gewoon uh, ja, rendabel wordt om het te doen. De LOS Radioroute. En de Radioroute vervolgt straks na acht uur nog een aflevering van De Radioroute. Deze week verzorgd door Mark Hamer. De hongersnood in de horend van Afrika concentreert zich vooral in Somalië. Voor hulpverleners een lastig gebied omdat grote delen van Somalië... in handen zijn van de radicale islamitische rellenbeweging als Shabab. Toch proberen sommige hulporganisaties er in het geheim iets te doen. Ook Oxfam Novib. Zo legt algemeen directeur Farah Karimi uit aan onze correspondent Koetlindeijen. Het is moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Uh, het is moeilijk omdat het, uh, natuurlijk uh, toegang voor uh, zeker uh, mensen van buiten uh, ongelooflijk moeilijk is. Maar um, omdat uh, organisaties uh, zoals onze al jaren in uh, Somalië hebben gewerkt hebben, zijn we in de staat geweest om een netwerk van lokale organisaties op te bouwen. We hebben uh, hen ondersteund in afgelopen jaren om hun capaciteit te vergroten. We hebben hen ondersteund met geld middelen, kennis, zodat zij nu op dit moment uh, in staat zijn als echte onderdeel van hun eigen gemeenschappen te werken aan het uh, bestrijden van deze, van deze ramp. Dus wat dat betreft uh, bestaan wegen, maar als u mij vraagt, is dat het optimaal, is het, het dan uh, makkelijk om dat te doen, dan zeg ik, nee, dat kost ons ongelooflijk veel moeite, maar we doen ons uiterste best en het lukt ons ook. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld uh, uh, honden Duizenden mensen die gewoon door het werk van onder andere Oxfam eh, toegang hebben tot water of eh, tot voedsel. Eh, maar het blijft moeizaam. Kvara Karimi van Oxfam Novib praten door met Afrika-correspondent Koert Lindeijen. Koert, ze zegt het is moeizaam, het blijft mogelijk. Welke prijs betalen hulporganisaties eigenlijk in Somalië daarvoor? Oxfam-Lover zegt, en met plaatselijke organisaties te werken, en dat die geen belasting uh, hoeven te betalen. Maar het blijft zo dat de hulp die op deze manier binnenkomt, uiterst beperkt is. Wat wij weten is dat de buitenlandse hulp belasting moet worden betaald aan Shabab. 10 tot 15 procent van Shababs inkomsten geschat komt van hulporganisaties. En volgens een recent uh, rapport van de Verenigde Naties moet voor ieder kind dat naar school gaat, één dollar per week worden betaald aan Shabab. En Shabab levert daarvoor als tegenprestatie voor het betalen van het belastingsgeld... in principe veiligheid voor aan de slachtoffers en de hulporganisaties. Ja, maar als je dat zegt tegen de hulporganisaties hier in Nederland... Uh, de mensen die achter Giro 555 zitten, dan worden ze zelfs een beetje boos... zeggen ze, nou dat rapport van de Verenigde Naties, dat is een oud rapport... en wij betalen helemaal niet... Nou ja, er is in ieder geval geen enkele buitenlandse hulpverlener aanwezig in Somalië. Dus wat er werkelijk dan op de grond uh, gebeurt, uh, dat weten alleen de Somaliërs en uh, die Somaliërs die samenwerken met, uh, met hulpverleners. Uh, dus ik kan je niet vertellen of Oxfam-Nobel nu wel of niet die belasting betaalt, want dit gebeurt allemaal in geheimzinnigheid en misschien wordt het ook niet allemaal belasting genoemd. Het simpele uh, genoemd in de zin van dat je misschien een uh, iets, ietsje ...moet betalen, maar dat je geen ont ontvangstbewijs daarvoor krijgt. Het simpele feit is dat daar de meeste hongerslachtoffers zijn... ...en dat aan de andere kant van de frontlinie... ...en dat gaat dan om de Somalische regering... ...dat je daar nog meer betaalt. Uh, dat is weliswaar, die regering is weliswaar internationaal erkend en gesteund door het buitenland, maar met uiterst corrupte soldaten en ambtenaren. Uh, Somalische hulpverleners vertellen dat ze altijd bij wegversperringen in regeringsgebied uh, smeergeld moet, moeten betalen. En erger misschien nog, en dan kom ik terug op de veiligheid die Shabab garandeert in zijn gebieden, erger is dat bijvoorbeeld vorige week in regeringsgebied een kamp met duizenden hongerigen bij Mogadishu de hoofdstad door regeringssoldaten is overvallen en geplunderd. Zij gingen met de voedselhulp ervan door en lieten de duizenden hongerigen zonder voedsel achter. En zo blijft toch het allergrootste dilemma van deze voedselcrisis... hoe de meerderheid van de slachtoffers kan, uh, kan worden gevoed. Ja, en dat is het dilemma voor de hulporganisaties. En ze hopen dan, hè, dat horen we dan inderdaad van Oxfam Novib... dat uh, ze via de lokale contacten het er wel in uh, kunnen krijgen. En dat snap ik dan niet helemaal. Hoe zit het dan met die lokale contacten? Dat zijn vaak organisaties die zich niet presenteren als hulpverleners aan Shabab. Als die hulpverleners, uh, die Somalische hulpverleners, dus in de gebieden van Shabab werken, dan presenteren ze zich niet als hulpverleners. Dan maken ze in kleine dorpjes op de savanna, maken ze afspraken met lokale militieleiders. En die nemen dan, uh, zonder dat de centrale leiders, de, de topleiders van Shabab ervan af uh, weten, nemen ze toch... Uh, ...accepteren ze die voedselhulp? En ja, laten we eerlijk zijn, met voedselcrisis uh, wordt altijd wel 5% van uh, de hulp afgeroomd... ...door of regeringen of door rebellenorganisaties. In dit geval is natuurlijk de grote vraag, is het niet meer dan 5%? En wat gebeurt er met dat geld? Dit is een terroristenorganisatie die aanslagen in Somalië en daarbuiten pleegt. En dat kan dan dus eventueel met dat, uh, met dat uh, geld gebeuren uh, uh, als belasting is... Ja. El Shabab had trouwens aangekondigd uit de hoofdstad zich verder uh, terug te, te trekken, ook om de Verenigde Naties de kans te geven om die luchtbrug uh, op gang uh, te brengen. Helpt dat een beetje? Uh, in die Kleine cirkel waar Anisom dat is de vredesmacht van de Verenigde Naties, Oegandese, Burundese troepen, waar zij de veiligheid kunnen garanderen, wordt voedsel uitge uitgedeeld. Er zijn inmiddels ook een half miljoen hongerigen naar Mogadishu getrokken, dus dat is wel belangrijk. Maar de veiligheid is nog lang niet gegarandeerd in de hele hoofdstad, sinds Shabab zich daar heeft teruggetrokken. En nogmaals, het probleem blijft daar ook het gebrek aan discipline van, uh, van de regeringssoldaten. Maar er komt een voedseloperatie in Mogadishu op gang. Maar ook dat, het blijft heel beperkt. Dankjewel, Koert. Koert Lindeijen was dat, onze Afrika-correspondent. Radio 1, het NOS-journaal. Een rustige nacht voor de inwoners van de Britse steden... en de Aziatische beurzen duiken in de mint. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Een relatief rustige nacht dus in de steden in Groot-Brittannië. De politie was massaal aanwezig op straat. En ook buurtwachten waren georganiseerd om hun eigendommen te beschermen. Alleen in de Londense wijk Eltham waren wat ongeregeldheden. Een groep van ruim 100 man gooide flessen naar de politie. Volgens omwonenden riepen ze rechtsextremistische leuzen.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 Een 41-jarige drugaddict die pleitte schuldig voor het stelen van een fles wijn van een smashed up summerfield shop. 20-jarige Oheny Bamfo is aangeklaagd voor twee conts van robbery, theft en gewelddadige disorder. Een van de jongste, een 14-jarige meisje, is aangeklaagd voor het stelen van een camera en een gamesconsole van Argos. Drie rechtbanken in Londen waren de hele nacht open om zaken te kunnen behandelen die met de rellen te maken hebben.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 ja, we gaan nu bekijken kijken wanneer dat de bewoners terug kunnen keren. En die bewoners van die vier huizen in de omgeving... hebben de nacht ergens anders door moeten brengen, u hoorde dat. De opleving van de Aziatische beurs lijkt niet lang te duren. De handel werd vannacht overal geopend in de min. De Nikkei in Japan opende met een kleine 2% verlies. En in Zuid-Korea leverde de Kospi direct 3,8% in. En ook de beurs van Hongkong verloor terrein. Gisteren sloot de Dow Jones-index ruim 4,5 lager... nadat ook de Europese beurzen fors hadden verloren. Beleggers zijn bang dat de kredietwaardigheid van Frankrijk naar beneden gaat... zegt deze financieel specialist. En dan zeggen de helaas weer in de reactie... dat van een verlaging geen sprake is. Maar ondanks dat heeft president Sarkozy zijn vakantie onderbroken... en de minister is gevraagd met plannen te komen... om het overheidstekort sneller terug te dringen.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 Het vrijheidsbeeld in New York wordt gerenoveerd en daarom gaat het monument eind oktober voor een jaar dicht. Totale kosten bijna 20 miljoen euro. Het vrijheidsbeeld moet toegankelijker en veiliger worden. De kroon van het vrijheidsbeeld was na de aanslagen van 11 september 2001 bijna acht jaar dicht. Twee jaar geleden werd die kroon weer opengesteld, maar het bezoekersaantal werd uit veiligheidsoverwegingen beperkt. Die renovatie begint op 29 oktober. Liberty Island, het eiland waar het beeld op staat, blijft wel toegankelijk voor het publiek. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het op de meeste plaatsen bewolkt. In de noordelijke helft van het land valt af en toe wat regen of modregen. En het is nu zo'n 14 tot 17 graden. De rest van de ochtend dan verandert er maar weinig. De noordelijke helft blijft gevoelig voor een beetje regen. Het zuiden houdt het meest droog.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 Nou, later vanmiddag neemt in het hele land de kans op een bui toe. Nou, morgen vrijdag dan is het bewolkt. Ze vallen er vooral in de middag een aantal buien. En dan wordt het zo'n 19 tot 22 graden. 10, 15, 20...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 Bekijk alle zeilaanbiedingen op swisscents.nl Dit is de NOS, het NOS Radio 1 Journaal. Flinke kritiek op de Britse politie. Niet alleen door de Britten en de Britse media... maar ook veel Nederlandse deskundigen noemen de aanpak bijna amateuristisch. Om de rust te herstellen mag de politie inmiddels harder optreden dan ooit tevoren. Waterkanonnen en rubberkogels zijn niet langer taboe. We gaan erover praten met Marco Zanoni... die is van het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, en een expert op het gebied van openbare orde. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, was het afgelopen nacht aanmerkelijk rustiger dan de voorgaande nachten. Betekent dat uh, dat de politie echt grip heeft gekregen op de situatie? Het betekent denk ik dat de politie grip heeft gekregen. Het betekent ook dat um, de relschoppers minder durven. Je kan nu eerder gepakt worden. Het is duidelijk dat je, dat je de, de verantwoordelijkheid zult moeten nemen... en dat je niet anoniem meer kunt rellen. Ja, maar nou eventjes terug naar die afgelopen dagen. Want hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Wat deed de Britse politie niet goed? Nou ja, dat is denk ik moeilijk te zeggen. Het, het zijn niet dezelfde relschoppers op dezelfde dagen. De eerste dag was, was boosheid, was woede. Dan probeer je dat als politie ook niet te laten escaleren. Het is ook begonnen met een politieactie waarop weer werd gereageerd. Dus dan wil je dat een beetje laten. En vervolgens liep het anders dan men had verwacht. En is men denk ik overvallen door de grootsheid en door het geweld. Ja, en dan kost het moeite en tijd om te denken waar hebben we mee te maken en, en wat is de beste... Beste tactiek. Dan kan ik me nog voorstellen dat je wordt overvallen... door de grootheid uh, van het uh, geweld. Maar toch niet dagenlang? Niet dagenlang. Dan duurt het even uh, behoorlijke tijd... om de drempel over te gaan, om te denken... wij, wij mogen en kunnen hard optreden. Dat waterkanon lijkt een, een simpele actie van... zet dan gewoon dat kanon in. Uh, voor Groot-Brittannië is dat een behoorlijk grote stap. Dat zou ook iets cultureels zijn in het politieoptreden... Um, en dan is het ook de massaliteit en de verplaatsing richting de verschillende, verschillende steden. Zet je de politie in in Londen, dan weet iedereen... hé, hey, ze zitten daar, het is onze kans nu in een andere stad. Dus het is heel complex, maar ook daar zal de politie weer moeten zoeken... dit is nieuw, waar heb ik mee te maken? Wat is wijsheid? En dat lijkt, dat lijkt op momenten... Um, Anders gelopen te zijn dan de inschattingen die de politie maakt. Maar heeft het ook niet te maken met van hoe ze bijvoorbeeld optreden? Ik heb ook gewoon uh, agenten in een soort een op één gevecht uh, gezien met uh, relschoppers. Ze opereerden, zo leek het op de beelden, niet als een soort blok. Terwijl als je in Nederland kijkt, ik bedoel, in Nederland hebben nooit zulke rellen gehad, maar als er iets is, dan opereert de politie altijd, ze proberen ze altijd als een soort blok te opereren. Je kunt als, als blok opereren, maar je opereert alleen maar als blok om iets schoon te vegen. Je opereert niet als blok in, in steegjes. Ook de ME probeert bij elkaar te blijven. Het is alleen een schoonvegen, dat is, dat is geen oplossing. Dan zijn mensen even weg, dan kunnen ze weer terugkomen. Um, dus ook dat is zoeken wat past bij de groep waarmee we te maken hebben. Past een blok wel bij op verschillende plekken mensen die, die boos worden, die naar de andere kant van de stad lopen... en daar dingen gaan slopen. Dus het blijft altijd waar heb ik mee te maken, wat doen zij en wat doen wij. En, en dat lijkt veel tijd en moeite te hebben gekost om N dat te doorgronden. En dat is dat kat-en-muis-spel uh, waarover ja. we, waar gesproken werd. Um, zou je misschien ook voorzichtig kunnen zeggen... dat de politie te weinig mensen op straat had op het moment dat het gebeurde? Nee, dat zal alles te maken hebben met, met wat je verwacht. En, en veel mensen op straat kan ook weer als een rode lap werken. Wat ik zei, het, het lijkt te zijn onderschat. En ik denk dat niemand op zo'n moment zou hebben verwacht hoe groot dit kon worden. Je ziet nu wel dat de discussie ontstaat over de bezuinigingen bij de politie. Er waren grote bezuinigingen gepland. Nou, die staan nu onder druk. Met, het, met ook de melding van, ja, zijn er wel genoeg politiemensen... en we kunnen zeker niet gaan bezuinigen op het aantal. Hmm. Nou, dat is dan de discussie over het, uh, over het aantal. Uh, je ziet nu uh, overal uh, die beelden die uh, al via internet ook uh, werden verspreid... en de politie gebruikt dat nu ook he, in, in, in, de, in de opsporing. Was het niet mogelijk geweest om die beelden op een of andere manier... eerder ja, uh, te analyseren? Want in elke groep zit toch een leider? Of uh, waren dit allemaal uh, stuk voor stuk anarchisten en individuen? Ik denk dat dat natuurlijk denk gelijk heeft. In het begin zal het spontaan en vanuit boosheid en een eerste reactie... en daarna zullen er, er, er zeker leiders zijn geweest, regisseurs. Natuurlijk zal de politie snel die beelden hebben opgevraagd... maar ook dat kost tijd en capaciteit. En als je ziet hoeveel politiemensen op den duur zijn ingezet... is maar de vraag hoeveel recherchecapaciteit je hebt om te gaan opsporen. Dat is gisteren en eergisteren um, wel opgestart. Daarmee is ook de boodschap afgegeven. Je staat op film... Um, al kost het onze maanden, maar er zullen zeker vele honderden mensen van hun wet worden gelicht. En alsnog voor de rechter worden gebracht. Dat beeld was er de eerste twee dagen zeker niet. Toen leek je erbij weg te kunnen komen. Ja, En het feit dat vannacht uh, ook een rechtbank helemaal is doorgegaan... met het, uitspreken, of met het behandelen van uh, uh, de zaken en het uitspreken van straffen... dat geeft dan ook weer zo'n signaal van we zullen jullie krijgen. Ja, dat is precies wat er, wat er nodig was. Uit de anonimiteit halen en persoonlijk maken... In een rel is het massaal, dan denk je ik kan gewoon deze, uh, deze laptop of deze tv stelen, ik ben deel van het geheel. Uh, nu is het weer, wacht eens even, we komen voor jou persoonlijk, jij uh, als relschopper in jouw persoonlijke situatie. En dat is toch even schrik als je denkt, wat gaat dat van mij betekenen straks? Ja, en de autoriteiten moeten dit zorgvuldig gaan analyseren de komende tijd om daar een aantal lessen uit te gaan trekken. We zullen zeker moeten weten, wie waren het eigenlijk? Waar woonden ze? Want als je moet gaan herstellen in zo'n wijk bijvoorbeeld. Ja, zijn het mensen uit die wijk geweest? En hoe ga je dan de verhouding herstellen? Kwamen ze elders vandaan? Dan moet je misschien wat anders doen. De dood van die drie jongens gisteren. er is een nieuw risico van interethnische spanningen. rond die dood ontstaan. Dus er zijn ook verschillende typen incidenten op verschillende dagen. En je moet goed kijken, wat heb ik nog over straks? Welke grote problemen liggen er? En welke dingen lijken nog alsnog simpel te kunnen. Uh, ...escaleren als we een paar dagen wat rustiger aan gaan doen. Een behoorlijke klus lijkt me daar voor de autoriteiten. Meneer Zanoni, ik dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Marco Zanoni van het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement was dat. Tijd om twaalf uh, minuten over half acht voor het voetbal. Vriendschappelijke wedstrijd Engeland-Nederland ging gisteravond niet door... vanwege die uh, onrusten in, uh, in Londen. Er waren wel andere vriendschappelijke wedstrijden en uh, best wel mooie ook. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen Werner. Laten we eens even een paar doorlopen. Uh, Duitsland won van Brazilië. En als je Brazilië verslaat, dan uh, ben je misschien nog wel uh, een goed helftal. Het was uh, fantastisch. Duitsland speelde echt een hele goede wedstrijd. En Brazilië, ondanks dat er toch een heleboel jonge spelers op zitten... leek het, leek het wel alsof de sleet er een beetje op zat. Maar uh, Duitsland was eigenlijk de ploeg die het samba-voetbal liet zien... in eigen huis, won met 3-2... En er, zitten, ja, er zijn een paar groeibrillantjes weer aanwezig in Duitsland. Ik wilde eentje uithalen, dat is Mario Götze. Hij is uh, speler van uh, Borussia Dortmund, uh, 19 jaar. Speelde afgelopen vrijdag uh, fantastisch in de competitieopening. En daar heeft uh, Frans Beckenbauer uh, reden voor gevonden... Om een, uh, om een column te schrijven over hem. En hij vergelijkt hem al met Messi. Dus ik was eigenlijk wel gisteren benieuwd... toen ik uh, dat Duitse elftal zag, hoe hij het uh, zou gaan doen. Nou, hij deed echt fantastisch. En Duitsland won die wedstrijd uh, terecht met, uh, met 3-2. Het stond 3-1... In de slotfase Neymar, die uh, wat minder opvallend speelde. De man waar heel Europa achteraan zit. Maar het was een goede wedstrijd. Maar Duitsland is uh, met deze jonge ploeg... Uh, ja indrukwekkend. Een belangrijke titelkandidaat misschien ook wel voor het Europees kampioenschap volgende week. Zeker, jaar. zeker. Want zeker. Uh, daarom oefenen ze natuurlijk ook allemaal. Italië oefende ook. Die zetten de wereldkampioen, die zetten Spanje uh, opzij. En wat was dat dan voor een wedstrijd? Ja, dat was eigenlijk best, uh, best verrassend omdat uh, dat Spanje eigenlijk nooit uh, verliest en Italië toch an, in, op het nationaal uh, voetbalgebied een lastige tijd achter de rug heeft. Uh, alleen Spanje kwam in actie of uh, Spanje scoorde alleen maar via een penalty. Montolivo in de eerste helft met de, met de 1-0. Ja, wat ongelukkig Penalty 1-1, maar in de tweede helft. Ja, Italië was toch beter. Ze Zette meer druk op de goalspan. Je kreeg wel de mogelijkheden. Maar uiteindelijk uh, Aguilani, die uh, voor Italië het beslissende doelpunt maakte. En uh, dat doet Italië goed hoor. De wereldkampioen uh, verslaan. Dan kun je weer even op teren. Ja, Dat, dat geeft uh, de burger moed. Hè, en ja. moed voor de toekomst. Heb jij dat doelpunt gezien? Ik geloof dat het van Noord-Ierland was. Ik heb het niet gezien. Het nee. was een prachtig doelpunt. Nou, dan moeten we het daar even niet over hebben. Maar het was echt een, een solo. Maar die moet je nou, ook even kijken op internet. Ik ga even YouTube kijken. Even goed. YouTube kijken. Echt een mooi doelpunt. Dan moeten we het even hebben over Fabrika's. Die verhaalt uh, Arsenal van Barcelona. En wat het opmerkelijke is, Ronald, hij legt uit eigen zak, ik geloof een, een miljoentje of vijf ook op tafel. Kan je eigenlijk hoe graag hij iets ja, wil, hè? Ja, apart, ja ik, zou, ik zou bij dingen die ik, uh, die ik graag wil, niet zoveel bij kunnen leggen, hoor. <laughs> maar nee, het, is, het, is, kijk, het verhaal is bekend, hè? Fabrikas, elk jaar wordt hij weer in verband gebracht met Barcelona, de club waar hij is opgeleid. Maar waar hij in 2003 zei: Ik ga naar Engeland om daar mijn geluk te beproeven. Speelde bij Arsenal, is een, een dienende of een, een bepalende speler geworden voor Arsenal. Maar elk jaar weer is dat uh, verhaal: Hij wil terug en Barcelona wil hem hebben. En elk jaar loopt het eigenlijk mis op financiën. Nou, dat leek nu eigenlijk weer te gaan gebeuren. 35 miljoen was de vraagprijs tegen de 36 miljoen aan. Nou ja, en, en men bleef steken op 31. En toen heeft Fabregas gezegd, nou, ik wil zo graag. Ik uh, maak 5 miljoen over. En dan is uh, alles goed. Dus hij gaat uh, direct naar Barcelona. Ja, het is helemaal rond. Zeg, en, en, en, nog laatste nieuws op het transfergebied? Uh, nou, er is gisteravond nog even gesproken met, uh, met Wesley Verhoek. Dat is uh, toch een onderwerp waar we het elke ja. dag over hebben, hebben gehad. Uh, het is niet zomaar een ABC'tje, vindt de ADO-leiding... dat hij kan aansluiten bij, uh, bij ADO Den Haag. Twee keer hebben ze inmiddels onderhandeld met een club... en twee keer zegt hij uh, nee. Hè. Nottingham Forest is dan heel duidelijk, maar dit gebeurde al eerder bij, uh, bij SC Utrecht. Er is afgesproken dat hij voorlopig mag blijven. Dat wil zeggen dat hij mag trainen en dat hij ook mag spelen... maar dat over de toekomst nog moet worden gesproken. Want ADO wil uh, eigenlijk... een een toezegging van Wesley Verhoek van het is voorlopig even afgelopen. Geen interesse meer in clubs, geen gezeur meer over transfers. Gewoon voetballen en niet meer piepen. Of zoals ze het in de ADO-leiding zeiden... het moet voorlopig even afgelopen zijn met dat gepingpong met Verhoek. Dus uh, het wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar uh, er moeten nog wat gesprekken volgen. Maar voorlopig is hij terug en hij gaat vandaag voor het eerst weer meetrainen. Dank je Ronald. Ronald van der Geer was dat. Computergigant Apple is op de beurs de grootste. Maar ook reuzen hebben problemen. Na Aparij bijvoorbeeld door de concurrent. Dat beweert Apple tenminste. Zag meer. Kees kwaks, toch een file weer. Twee files per. De A15 vanaf Gorkem naar Rotterdam, bij de Noordtunnel 3 kilometer. Ligt daar een loopvlak van een band op de weg. Drie rijstroken zijn daar even dicht om de zaak op te ruimen. Op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda, vanwege de werkzaamheden, we knopen een klein polderplein, 3 kilometer.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 En vervolgens uh, slaan uh, drie, vier minuten later de, de vlam uit het dak. En uh, ja, de, de ja. rookwolken zijn van ver te zien. Ja, is heel lang heeft het geduurd wat ze hier uh, waren. Ja. Enkele mensen hebben nog geprobeerd hier de brand de hier naar binnen, de naar binnen te loodsen. Maar ja, die reed toch om. Was het druk binnen eigenlijk? Nee, was niemand zo druk. Nee. nee. nee zonder bank, er lag niemand onder. Dat zal ik niet over overzetten, want ik zat al twintig minuten in die kantine. Dus. Uh...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 Nee, ik was er zelf niet. Ze hebben mij gebeld. En toen, ja, wat dacht hij toen? Ja, dat is nou, natuurlijk verschrikkelijk. Ben, ja, ik ben me kapot geschrokken En nog, dus ik uh, ben onmiddellijk hier naartoe gekomen. Op dit moment ben ik het inventariseren wat er aan de hand is. En ik kreeg dus van politie en iedereen kreeg ik uh, de informatie toegestuurd. Maar de zaak is helemaal uh, verloren, hè? Dat, dat heeft hij uh, wel al waargenomen. Wat ik, wat ik nu heb gezien, hij is totaal verwoest. Dus dat is een drama. Voor zover, bekend, voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De bijdrage was van Frank Monen van L1. Apple is voor het eerst het waardevolste bedrijf ter wereld. Af, we Afgaand tenminste op de beurswaarde. Bij het sluiten van Wall Street was Apple 337 miljard dollar waard. Maar ook het meest, meest waardevolle bedrijf kent problemen. Apple is namelijk in een juridisch gevecht verwikkeld met Samsung. Een Duitse rechter verbood op verzoek van Apple deze week... de verkoop van die nieuwe Galaxy Tablet, een PC van Samsung. Dat verbod geldt voor de hele Europese Unie... Behalve voor Nederland, want hier dient, uh, gisteren diende die en vandaag gaat hij nog verder... nog een aparte rechtszaak over een mogelijk verbod. We gaan erover praten met Paul Pols van juridisch adviesbureau ICT-recht. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan die zaken nou allemaal over? Uh, in essentie gaat het erover dat uh, Apple vindt uh, dat uh, onder andere Samsung, maar ook uh, Motorola... Uh, de iPad uh, slaafs nabootsen met hun eigen producten. Ja, gewoon uh, na-aparij. Ja, daar komt het op neer. Ja, en uh, is het het, het complete uh, uh, iPad die wordt nageaapt of zijn het onderdelen? Uh, nou ja, dat zijn dus de verschillende onderdelen van de zaak die gisteren en vandaag uh, aan uh, bod komen. Dus het gaat bijvoorbeeld over hoe het uh, eruit ziet, maar ook methoden die gebruikt worden om bijvoorbeeld zo'n toestel te ontgrendelen. Te ontgrendelen? Waar, waar hebben we het dan over? Dus op het moment dat je hem aan wil zetten, dan uh, moet je op de iPad uh, van links naar rechts een uh, beweging maken. Oh ja, met je nou ja. vinger moet je dan zo uh, de, eroverheen uh, gaan en dan, uh, Precies. Dan, dan, dan doet hij het. En dat, nou ja, die, op uh, de Galaxy Tab moet je dus blijkbaar ook een uh, beweging met je vinger maken om te zorgen dat je het uh, toestel ontgrendelt. Nou ja, daar zegt Apple dus van: daar hebben wij een patent op, dus dat mogen jullie niet gebruiken. Want dat hebben ze echt laten registreren zodat anderen daar, uh, als ze het al willen gebruiken, flink voor moeten betalen. Ja, dat klopt en uh, dat wordt niet echt uh, getoetst op het moment dat zo'n patent wordt verleend. Dus dat maakt het natuurlijk wel problematisch. Want pas tijdens zo'n rechtszaak wordt dan echt uitgevochten... of het wel terecht is dat zo'n patent is verleend. Um, dus nou, dat moet ook nog blijken. Ja, maar nu heeft die Duitse rechter gezegd... Uh, de verkoop wordt verboden in de hele Europese Unie... behalve in Nederland. Uh, waar baseert die Duitse rechter zich dan op? Nou, dat, uh, daar moet je bij bedenken. Dat is een zogenaamd verzoek. Dus dat betekent dat Apple dat bij de rechter heeft gevraagd... zonder dat Samsung zich daartegen mocht verweren om dat Apple zijn spoedeisend belang te hebben. Nou, dat is dus uh, toegewezen op basis van de argumenten van Apple. Maar later tijdens de procedure zou nog kunnen blijken dat dat niet terecht... was en dan zou Apple bijvoorbeeld Samsung schade moeten betalen... voor het feit dat die producten nu dus niet verkocht mogen worden. Het is eigenlijk een soort voorlopige voorziening? Ja, zo moet je het zien. En Samsung kan dus nu gaan procederen, eh, althans de, de tegenargumenten verzamelen, dat is het? Ja, en de dat ze dat uh, zullen gaan doen. Ja. Maar, maar heeft Apple nou een beetje een punt? Of is Apple vooral bezig om de markt te beschermen? Uh, nou, het is natuurlijk eigenlijk iets wat, uh, wat wereldwijd uh, speelt. Dus ze proberen zich tegen alle makers van uh, dit soort Android tablets te beschermen. Dus dit is tegen uh, Samsung, maar ook Motorola, HTC, et cetera. Um, en, nou ja, kijk, je moet uh, zien op het moment dat je een tabletcomputer wil gaan maken met een touchscreen aan de voorkant, dan zal het er natuurlijk redelijk snel uitzien als een iPad... omdat je het zo minimalistisch mogelijk probeert te maken. Dus al dat soort tablets... die lijken natuurlijk in een bepaalde mate op elkaar. De enige vraag is, lijkt het zoveel op elkaar... dat je het niet meer uit zou mogen brengen. Ja, het lijkt me voor een rechter ook een bijna onmogelijke klus... Uh, om dat uiteindelijk uh, vast te stellen. Uh, want dat moet, die, dat moet een rechter dus vaststellen. Ja, dat klopt. En het is uh, geen exacte wetenschap. Dus dat is zeker een lastige kwestie. Ja, want dat maakt het ook lastig om te voorspellen wat eruit komt. Ja, dat is eigenlijk uh, niks over te zeggen, maar uh, er blijft natuurlijk gewoon de mogelijkheid bestaan. Kijk, dit is een uh, startschot om in een aantal landen dit soort rechtszaken te beginnen. Maar uh, het is ook uh, waarschijnlijk uh, dat uh, uiteindelijk zoiets tot een, uh, tot een regeling komt... Uh, ja. waarbij beide partijen de uh, claims over en weer laten vallen... in plaats van dat ze dit helemaal tot het uh, eind doorprocederen. Nou goed, voorlopig is die regeling er nog niet en uh, ligt het nog allemaal onder de rechter. Meneer Pauls, Paul Pauls van het juridisch adviesbureau ICT-recht. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journal, Media Overzicht. Hier is Martijn Huis. Na vier nachten rellen in Londen is er dus de vijfde nacht rustig gebleven. Volgens de BBC heeft behalve de massale politie inzet ook de hevige regenval bijgedragen aan de rustige nacht. Rechtbanken in de verschillende steden hebben de hele nacht doorgewerkt. Op die manier konden alle rechtszaken tegen mensen... die de afgelopen nachten zijn opgepakt, afgehandeld worden. Een Britse journalist zag de jongeren die voor de rechter moesten komen. En daar zaten veel jongeren tussen die je daar niet zou verwachten. Ze was een van de verdachten, een 19-jarige dochter... van een succesvolle directeur. Ze woont in een vrijstaande boerderij in Kent... met uitgebreid terrein en een tennisbaan. Hierover meer in de Britse krant The Telegraph. Het AD heeft met een 15-jarige relschopper gesproken. Mark Eddy heeft tijdens de rellen een sportkledingwinkel beroofd... en zat daarvoor een paar dagen vast. De politie denkt dat we allemaal met een pistool rondlopen... en zomaar mensen in elkaar slaan. Ze denken van alles van ons. En daarom mogen wij hier niets en de politie mag alles. Mark Eddy heeft wel spijt. Althans, spijt dat hij is gepakt door de politie. Toch gaat Mark niet weer meedoen met nieuwe rellen. Er hangt er allemaal hangt een strafbal van het hoofd... en uiteindelijk wil hij een normale baan in de techniek. Nederlandse deskundigen in de Volkskrant sluit niet uit... dat de Britse rellen ook in Nederland kunnen uitbreken. Toch vindt Paul Snabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau... het niet voor de hand liggen dat zoiets als in Londen ook in Nederland gebeurt. In Engeland is er grotere armoede, slechtere huisvesting en meer werkloosheid. Ilias Al-Hadioui van de Erasmus Universiteit Rotterdam is het daarmee eens. De Nederlandse jongeren krijgen studiefinanciering... er is studentenhuisvesting en de meesten hebben werk. De Nederlandse Verzorgingsstaat heeft een nivellerende werking... al dus El Ardui in de Volkskrant. En dan een ander onderwerp dat Nederlanders bezighoudt. Het slechte weer. En in Next kopt op de voorpagina nooit meer zomer. Deskundigen in de krant vertellen wat de gevolgen zijn van het slechte weer. Zo zijn er niet meer mensen met een winterdepressie... maar die komen er wel als het slechte weer nog een maand aanhoudt. Dan is er onvoldoende licht en dat kan een winterdepressie veroorzaken. Volgens massapsycholoog Hans van der Sande is snakken naar mooi weer een welvaartsverschijnsel... Vijftig jaar geleden had niemand vakantie en nu wel, dus vinden we mooi weer belangrijk. En een familietherapeut zegt dat het slechte weer tijdens vakantie leidt tot veel ellende in de relatie. Je zit dan nog meer dan normaal heel dicht op elkaar. Nederland en Duitsland hebben ruzie. In de Telegraaf is te lezen dat er al tien maanden gedoe is... over de aanleg van een Duits windmolenpark boven Schiermonnikoog. De discussie gaat over het zeegebied waar het park gebouwd moet worden. De Duitsers zeggen dat het park wordt gebouwd in het Duitse zeegebied... maar volgens Nederland wordt het gebouwd binnen de Nederlandse zeegrens. En moet er moet dus ook hier een bouwvergunning aangevraagd worden. De discussie wordt vervolgd. En tot slot opvallend nieuws in de lokale media in Nieuw-Zeeland. Een lerares wilde voor de anatomieles een skelet uit de opzicht... Halen. Toen werd ze onaangenaam verrast. De botten waren niet van plastic, ze waren echt. De school heeft het bottenpakket naar de politie gebracht. Eh, onderzoekers van een historisch instituut die hebben vastgesteld dat de botten vermoedelijk van een Chinese of Indiaanse man zijn. uit de 19e of de 20e eeuw. Goed, dat allemaal in de ochtendkranten. Het leukste nieuws van uh, na 8 uh, uur is de Blauwvleugel springhaan. En wat die is, wat die doet, dat moet u zomaar eens eventjes gaan beluisteren. En natuurlijk, al de hoofdpunten van het nieuws die Jan van der Putten ook gaat behandelen, worden na 8 uur met gebrek besproken.